De Russische president Poetin is kwaad over een nieuwe aanval op de brug die de bezette Krim verbindt met Rusland. Hij sprak op televisie van een terroristische en zinloze daad. Verslaggever Kisha Hekster vertelt vanuit Oekraïne hoe daar wordt gereageerd op de aanval. Er is trots op het leger dat er opnieuw ingeslaagd is om die brug aan te vallen. Want dat het Oekraïnse leger hierachter zit, daar twijfelt helemaal niemand meer aan. Maar er is wel degelijk ook angst. Angst voor vergelding, voor een wraakactie van Rusland.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 Splitsen zich af, waardoor er niemand meer overblijft van de partij. Tegen NRC zeggen ze dat de partij een onveilige omgeving is... vol wantrouwen en machtsmisbruik. De twee gaan nu samen verder met een eigen fractie. 3500 mensen die zich hadden ingeschreven voor de Nijmeegse Vierdaagse... hebben hun startkaart niet opgehaald, zegt de organisatie. De overige 43.500 lopers gaan morgen van start. Althans, dat is de bedoeling. Meestal haken er nog wat mensen op het laatste moment af, zegt de organisatie. En stel je woont net over de grens in Duitsland... maar je wil rijlessen nemen in Nederland... Dat is nu een lastig verhaal, want je mag niet lessen over de grens heen. Niet handig, zeggen deze rijinstructeur en haar leerling. Als we haar hebben opgehaald, dan uh, moet ik dus eerst zelf weer naar Nederland terugrijden. En dan mag zij pas achter het stuur gaan zitten. Dat is best wel balen. Dat zij dan eerst moet rijden. Dat we dan moeten wisselen en dan kunnen gaan rijden. Veel rijschoolhouders willen dat dat nu verandert. Een samenwerkingsverband tussen Nederland en Duitsland probeert dat nu voor elkaar te krijgen.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 Goedenavond, mede Metalhead. Mijn naam is Marcel van Kuijken en jullie luisteren alweer naar de 85ste aflevering van mijn in Rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. En zoals de meesten van jullie inmiddels al weten, behandel ik elke week een ander thema. En ben ik sinds vorige maand begonnen aan een hele nieuwe versie van Play It Loud. Waar ik meer nadruk leg op nieuwe materiaal, wisselende gasten, nieuwe releases, metal news, concertagenda's en de nog altijd wekelijks terugkerende wisselende thema's waar jullie als luisteraar verzoeknummers kunnen aanvragen. Vanavond is het alweer de derde aflevering van Play It Loud Brand New. Een van de zes nieuwe terugkerende uitzendingen in vaste stijl... met twee uur lang het nieuwste van de nieuwste in de metal. Ik zal veel pasgedropte nieuwe singles gaan draaien... van een grote verscheidenheid aan bands en artiesten. En verder horen jullie het eerste uur nog het belangrijkste nieuws op metalgebied. En in het tweede uur hoor je lieve mij nog... naar welke concerten we kunnen komende week. Zoals altijd wordt het weer een bomvol en leuk programma... Dus zorg dat je daar lekker bij blijft. En elk uur trap ik natuurlijk altijd af met een uuropener. En ditmaal waren de, de Australische metal titanen van Die Art Is Murder. Die het spits mochten afbijten met hun op 12 juli verschenen nieuwste single Caress. Die nieuwe tweede kennismaking met de nieuwe muziek van het aanstaande album van de band Godlike. Dat op 15 september uitkomt. Godlike markeert The Artist Murder's eerste 100% onafhankelijk uitgebrachte plaat... die wereldwijd beschikbaar zal worden gemaakt via label Human Warfare. Karis, een death metal volkslied van stadionformaat... heeft het allemaal botverpletterende versen kolossale stampende refreinen, een urgente gitaarsolo en de vocalen van frontman CJ McMahon. die alles in zijn kielzog slopend terwijl hij dat recht in je hersen stampt, ramt. Uh, Keres is een absoluut hoogtepunt in de Die Art is Murder Collectie en gitarist Andy Marsh legt uit waarom de band niet kan wachten om het uit te brengen. Het komt niet vaak voor dat we zo opgewonden zijn om een nieuwe single aan, te, aan de wereld te presenteren. Keres is een metal anthem gevuld met knarsende versen en stampende refreinen waardoor een deel van de complexiteit wordt weggenomen die eerdere pogingen om een nummer van deze omvang mogelijk in de weg stond weg te nemen. De caress was een kwaadaardige spriete in de oude Griekse mythologie die zich zou voeden met de doden maar niet kon deelnemen aan gewelddaden. We denken dat dit gedrag in de arena van nieuws en politiek net zo relevant is als die op de oude slagvelden. Corey Taylor, die kennen we natuurlijk allemaal als de frontman van Slipknot, waar hij momenteel druk mee aan het toeren is. Maar in de tussentijd heeft hij ook gewerkt aan zijn tweede soloalbum, CMF2. Two. Uh, ...CMFT2, sorry, dat op uh, 15 september uitkomt. De Slipknot-zanger heeft ook data onthuld voor een solo -tour door de VS... ...in de herfst van 2023 ter ondersteuning van het aankomende album. Het optreden begint op 25 augustus in Denver... ...en loopt tot en met een show op 5 oktober in Los Angeles. Voorafgaand aan een optreden op het Aftershock-festival... ...op 7 oktober in Sacramento, Californië. Taylor teasten zijn tweede solo-album als groter, beter en harder dan het eerste... In navolging op zijn eerste single Beyond, dat op 16 mei werd gedeeld, verscheen op 11 juli zijn tweede single Post Traumatic Blues. Post Traumatische Stressstoornis is iets dat Cory Taylor na aan het hart ligt. En gaat zelfs zover dat de non-profit Taylor Foundation in 2022 wordt gelanceerd... die service-medewerkers en eerste hulpverleners helpt omgaan met PTSS. Het is dus een waarschijnlijk een geen grote verrassing... dat hij nu een deel van wat hij heeft gezien in liedjes heeft gekanaliseerd... met het gloednieuwe nummer Post Traumatic Blues. Het nummer zelf is een knaller, een energieke volgasrokker... die waarschijnlijk tot het zwaarste materiaal behoort tot nu toe in Taylors solo catalogus Maar het is ook zwaar qua onderwerp met als commentaar van de zanger. Post Traumatic Blues is mijn poging om voor mensen te, schrijven hoe het, te beschrijven hoe het is om met PTSS om te gaan. Soms is het zo moeilijk voor mensen om de ups en downs, de ernst van de kou en gevoelloosheid te begrijpen. Dat ik textueel een brug wilde slaan tussen degene die met de ziekte leven en degene die hen proberen te helpen. Net een week oud en nu al te horen bij Play It Loud. Brand new. Als je klaar bent op te rocken, een leuke tijd wilt hebben of high wilt worden, dan zijn de onbetwiste koningen van de ball and rock'n'roll Danko Jones terug om maximale tevredenheid te bieden. Dit elite team van drie man, toegewijd aan de nobele kunst van riffs, melodieën en levensbevestigende rockhymns zijn er altijd voor ons om ons alle elektrische geluiden te serveren die je maar nodig zou kunnen hebben. Op 15 september 2023 zal het Canadese trio hun lang verwachte 11e studioalbum, getiteld Electric Sounds, uitbrengen via EFM Records. Op 27 mei ging Denko Jones in première met hun zojuist gedraaide nieuwe single, de gespierde song Good Time. Naast een hilarische muziekvideo met karaoke thema en met een gastoptreden van Inge Johansson, voorheen van Against Me en International Noise Conspiracy. Denko bevestigt: Good Time is het nummer dat je moet horen als je nog niet klaar bent om de handdoek in de ring te gooien. Het rockt ook heel, heel hard en heeft veel scheldwoorden. Dat was duidelijk. George Middleton heeft een week na zijn vertrek bij de Britse metalcore-band... De Architects, het volgende en zesde album van Silos aangekondigd. A sign of things to come, dat op 8 september via nuclear blast zal verschijnen. Josh beschrijft het als een thuiskomen en drukt zijn vertrouwen uit in het creëren van iets speciaals en T-stones met aankomende muziekreleases die leiden tot de lancering van het album. Deze keer nam hij de rol van producer op zich naast Scott Atkins en dwong hij zichzelf om zijn beste vocale prestatie te leveren. Om de aankondiging te vieren heeft Silosis op 1 juni een nieuwe video uitgebracht voor de track Poison for the Lost, dat de eerder uitgebrachte Deadwood opvolgt. En deze nieuwe single hoor je nu bij Play It Loud Brand New. Make with a class ...weer terug met hun lang verwachte album... ...Seeing Through Fire, dat op 18 augustus gaat uitkomen... ...en heeft op 12 juli hun nieuwste... meedogenloze single uitgebracht... True, uh, ...Thought Crimes... ...die jullie net hoorden en beschikbaar is... ...voor streaming via YouTube en Spotify. De zanger Human Furnace zei het volgende over het nummer... ...snelheid, agressie, aanval... ...alle dingen die Sony's in me opkomen... ...als ik aan dit nummer denk... Het is een manisch nummer, het zet je in beweging. Textueel gezien is het geen politiek lied. Het gaat erom dat je probeert je eigen gedachten te hebben... in een oceaan van gecontroleerde marketing, algoritme en gedwongen tri tribalisme. Het is natuurlijk een emotionele reactie op het gebeeldhoud... geregisseerd en soms opgedragen worden om in het een of het ander gelo te geloven. Met name Seeing Through Fire markeert het debuut van Ringworm op Nuclear Blast Records. Human Furnace zei het volgende over het album... We kunnen echt niet meer opgewonden zijn. Een grote publiek bereiken is altijd het doel. En na een carrière die zo lang is als de onze... waardeer je echt je kansen als ze naar je toe komen... De kans om een wereldwijde grotere metal scene te bereiken... is altijd wat de dokter heeft voorgeschreven. Nuclear Blast geeft ons een bereik dat we in de loop der jaren niet hebben gehad... en we zijn zeker opgewonden. We zijn behoorlijk gemotiveerd door Seeing Through Fire. Het is een recht toe, recht aan, smash your face en leaving your lay terwijl je je afvraagt met wat voor soort album je te maken hebt. We hebben nooit de behoefte gevoeld om ons eigen wil opnieuw uit te vinden... maar toen we hierop ingingen probeerden we een aantal verschillende dingen... op het gebied van geluid... En we zijn erg blij met de resultaten. Natuurlijk is het de bedoeling elke keer dat we een nieuwe plaat opnemen... maar we hebben het gevoel dat het algehele geluid, gevoel en agressie van Seeing Through Fire... veel van onze eerdere platen overtreft. Wat voor iedereen die onze catalogus kent niet altijd een gemakkelijke taak is. Bij elke nieuwe plaat moet je dieper graven. De progressieve death metal band The Zenith Passage presenteert een nieuwe performance video en onthult een nieuwste single The Venertia 2. De band bestaande uit voormalig leden van The Faceless en andere opmerkelijke acts maakt zich op voor de release van hun lang verwachte album Death Elysium op 21 juli met dank aan Metal Blade Records. Met betrekking tot dit specifieke nummer deelde de band de volgende inzichten en reflecties. Textueel gaat het nummer over de paniek die uiteindelijk wordt veroorzaakt... door wat we in de context van datalysium als een Big Bang kunnen beschouwen. In deel 1 verkenden we een universele totaliteit die bestaat in een gesloten lus. Op een gegeven moment wordt het idee van meer verstandig. In de Venertia 2 manifesteert dit idee meer tot bestaan. Onverwacht splitsend in de bekende en onbekende realiteiten waar we in vandaag de dag bestaan. Allemaal gedragen door verwarring en angst. Muzikaal verkennen en borduren we voort op een motief en contrapuntthema dat evolueert naar verschillende tempo's en dynamiek. Het grootste deel van dit nummer is slechts één riff die op verschillende snelheden wordt gespeeld met overal een bekend een ritmisch motief. De evaluerende tempo's zijn allemaal afgeleid van triplet... als een knipoog naar het getal van het universum, 333. Klinkt allemaal heel interessant, maar gaat mijn pet erboven. Ik ga hem gewoon draaien voor jullie... met aansluitend de nieuwe 9 minuten durende single van het Zweedse Shining. Tot over een kwartier. De muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. ...regerend als een van de meest con controversiële en muzikaal briljante bands in extreme metal... ...heeft de iconische Zweedse metalband Shining altijd weergeloos de kortdans... ...tussen genialiteit en waanzin onder de knie. Geliefd en gevreesd sinds hij eind jaren negentig door doorbrak in de scene... Eh, ...is hoofdman Niklas Kvarvort nu klaar om zijn meest recente meesterwerk van depressieve somberheid... En nooit eindigende ellende los te laten. dat zijn muzikale genialiteit en excentrieke karakter bij elk nummer weerspiegelt. Het titelloze 11e studioalbum en debuut onder Napalm Records zal op 15 september 2023 verschijnen. Samen met de onthulling van het nieuwe studioalbum kwam de net gedraaide, martelende, intense eerste single Alt Verdoden uit. Het nummer keert de innerlijke demonen, pijn en wanhoop van Quarfort uh, opnieuw binnens buiten. Terwijl het een stilistische variatie levert die laat zien hoe Shining nooit faalt in het verrassen van hun toegewijden. Het is geen verrassing dat Alt voor Deuden wordt onderstreept... door een officiële video vol bloed en geweld en vernietiging. Voor ik naar het laatste blokje ga van het eerste uur... heb ik uiteraard zoals gewoonlijk eerst nog het nieuws van de afgelopen week. Wat is er allemaal gebeurd in de metal scene? Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Op 12 juli maakte de Amerikaanse death metal band Dying Features bekend dat het een nieuwe en lang verwachte album getiteld Make Them Back For Death op 8 september in samenwerking met Relapse Records uitgebracht zal worden. Fans hoeven gelukkig niet tot dan te wachten op nieuw materiaal. De groep heeft namelijk besloten om alvast een smaakmaker in de vorm van een videoclip voor het nummer Feast of Ashes uit te brengen. Op 14 juli uh, kondigde de Britse progressieve metalband Tesseract het laatste album alweer aan. Uh, hoog tijd om. Kijk, ze hebben, uh, het laatste album was alweer van vijf jaar geleden. En dus hoog tijd om daar weer verandering in te brengen. De groep heeft namelijk hun nieuwe album getiteld War of Being aangekondigd. Dat op 15 september door Kaleidoscope zal worden uitgebracht. De Zweedse band Zone zal op 1 september het nieuwe album Memorial uit gaan brengen. De opvolger van hun ijzersterke plaat Imperial uit 2021. Als voorsmaakje van het nieuwe album onthult de band nu een videoclip voor titeltrack Memorial. Het nummer moet ons doen stilstaan bij de slachtoffers van de machtspelletjes van onze zogenaamde leiders. Aldus drummer Martin Lopez. Zone gaat dit in najaar op Europese tournee om Memorial voor te stellen. Ook de toetsenist van Ramstein, Christian Fleek-Lorens... is beschuld van seksueel wangedrag. Twee vrouwen zeggen door hem verkracht te zijn... toen ze zwaar onder invloed van alcohol en or drugs waren. Maar hebben tot nog toe geen aangifte gedaan. Sinds mei ligt Ma Ramstein zwaar onder vuur... nadat Til Lindeman beschuldigd werd van seksueel wangedrag. Verschillende vrouwen getuigden tegen radiozender NDR... en de Suddutse Zijtung hoe ze dankzij hun uitgekind systeem... geronseld werden en vervolgens tot ...seks werden gedwongen. Hoewel de frontman in alle talen ontkent... ...en hun Europese tournee gewoon doorgaat... ...worden ze op veel plekken onthaald op protest... En die protesten zullen voorlopig niet afnemen... die de krant dus nieuwe beschuldigingen naar buiten heeft gebracht. En dat was het weer voor deze week qua nieuws. Volgende week houden we jullie weer op de hoogte... maar gauw weer terug naar het laatste blokje Brand New... met allereerst Philly's Baroness... die zich opmaakt voor hun zesde studioalbum Stone... en 14 juli hun tweede en nieuwste experimentele single... Beneath the Rose heeft uitgebracht. De opvolger van June's meer vertrouwd klinkende Last Word. Naast een kenmerkend triomfantelijk refrein vindt frontman John Beasley in Beneath The Rose een ongebruikelijk, bijna gesproken woordbenadering voor de coupletten van het nummer. De plaat zal de eerste van Baroness zijn die hun oude kleurenschema niet volgt en zal de opmerkelijke creatieve inslag van de band opnieuw uitdagen. Het voelt geweldig om weer muziek uit te brengen, aldus Beasley. Vooral een nummer als Beneath The Rose dat we bijna zes jaar geleden begonnen te schrijven tijdens de Golden Grey sessies. Tijdens die sessies kwam het uh, nummer nooit helemaal van de grond, maar toen we eenmaal begonnen met het schrijven van Stone, een van de eerste dingen die ik deed, was die hoofdgitaarriff uit pensionering halen om te zien of we de botten van dit nummer nieuw leven in konden blazen. In combinatie met Last Word werd Beneath The Rose een microcosmische uitdrukking van Stone. Een soort missieverklaring die verwijst naar het uh, brede muzikale territorium dat we de rest van het album bestrijken. Het is ook deel 1 van een trilogie van nummers die ook Choir en The Dirge bevat. Het tweede tak is terug met hun tweede single Skoghanger van Endling, En het gaat over een man die een schop onder je kont geeft als je rotzooit met waar hij woont. Qua muziek is het Vele tak die het doet waar ze goed in zijn. Muziek maken die alleen op maximaal volume kan worden afgespeeld. Skoghanger was het eerste nummer dat we voor Endling schreven. Het is een nummer over Helmoet von Bottenlaus, wiens levensgeschiedenis en geschreven platen veel van de teksten op het album hebben geïnspireerd. Legt de band uit. Het speelt zich allemaal af in de heide- en berggebieden van de zuidwestkust van Noorwegen... waar Helmoet werd geboren. Hier bracht hij het grootste deel van zijn teruggetrokken leven door. Waar hij leefde van wat de aarde hen te bieden had. Terwijl hij vocht tegen iedereen die de omliggende natuur probeerde te vernietigen. Endlink verschijnt op 8 september via Rice Records, Petroleum Records... En de eerste uur zit we er weer op. Blijf luisteren, want na het nieuws van 10 uur... ben ik weer terug met gloednieuwe muziek. Bedankt voor het luisteren. Zover. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.